...antwoordde de andere man... ...hij was van dezelfde leeftijd... ...maar kleiner... morger ...en om zo te zien... ...inschrikkelijker. Het gekke is... ...zei de eerste man... ...ik heb hem precies uitgelegd... ...hoe die het wel moet doen... ...want mijn volkstuin... ...is vlak naast hemse volkstuin... ...dus je helpt elkaar... ...nieuw waar.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 Je lachte. Het gaat langzaam, zei de andere man. Die sluimert vooraan. vooran. Die heb een hele stapel brieven. Dat moest door een apart loket verwijzen. De kleine man vervolgde. Maar omdat je dat nou zegt, hè, van die sperziebonen. Die Bram, dat was eigenlijk net zo iemand. En daar had hij geen last van op de markt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 Hij heeft het er levend afgebracht. Hij is nou wel dood, hoor, maar gewoon dood.